8 uur. Het NOS-journaal. Remal Serre. Ongeregeldheden bij Japanse ambassade in Peking. Amerikaanse mariniers nu ook naar Soudaan en Jemen. En flinke brand in Leende. <middels>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 Ze vinden dat het blad hun privacy heeft geschonden... door de publicatie van foto's waarop Kate Topless is te zien. De foto's zijn met een telelens genomen bij het landhuis... van een neef van de Britse koningin in de Provence. Het paar was daar op het terras aan het zonnen. Volgens een woordvoerder doen de foto's denken aan de eerste uitwassen van de pers tijdens het leven van Williams' moeder, prinses Diana. De Britse eigenaar van Closer is kwaad op de Franse licentiehouder van het blad. De gouverneur van Curaçao is gesprekken begonnen om een formateur te benoemen die een interim regering moet vormen. Curaçao zit al enkele weken in een parlementaire crisis. Sinds de val van het kabinet van premier Schotte verhindert de voorzitter van het parlement elke openbare vergadering. Om te voorkomen dat hij en het divisionaire kabinet moeten opstappen. De oppositie die nu een meerderheid heeft heeft in een aparte vergadering de voorzitter afgezet. En een nieuwe benoemd en daarna alle ministers op twee na naar huis gestuurd. Op 19 oktober zijn er verkiezingen op Curaçao. In Leende, in Noord-Brabant, heeft vannacht een grote brand gewoed... op een industrieterrein aan de rand van het dorp. Rond kwart over twaalf ontdekten omwonenden de brand... in een aantal loodsen met caravans. Bij de brand is asbest vrijgekomen. Daarom moesten omwonenden ramen en deuren dicht houden. Rond half vier was de brand onder controle. Eén loods heeft brandschade opgelopen, een andere kon worden gespaard onderzocht wordt wat voor soort asbest er bij de brand is vrijgekomen in Leende. In Winschoot in Groningen zijn een gebouw voor jeugdopvang... en een appartementencomplex ontruimd vanwege brand in een leegstaand winkelpand. Het vuur werd rond half vier ontdekt op het dak van de winkel. De brand is nog aan de gang en het blussen... De brandweer is nog volop aan het blussen en het sluit niet uit dat het vuur overslaat. De brand gaat gepaard met hevige rookontwikkeling... en zo'n 25 mensen zijn geëvacueerd. En dan het weer. Vanochtend is het nog bewolkt. Vanmiddag steeds meer zonnige periode. Het blijft overwegend droog en het wordt 18 tot 20 graden. Morgen is het ook droog en dan wordt het iets warmer. Na het weekende wordt het licht wisselvallig en dan wordt het weer wat koeler. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant? Ja, die is binnen.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 Paul Carrick. Zijn lekkerste sounds. Nu verzameld op een 3CD box. Paul Carrick. Collected. Nu overal verkrijgbaar. Het NOS Radio 1 journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 15 september. De boeren zijn nog steeds boos op Albert Heijn en andere supermarkten. Boeren in Alaska die zoeken, net als in Nederland, een vrouw. Een grote brand in Winschoten, maar eerst verkennen we het werk van de Verkenner. Hij kreeg ze namelijk allemaal langs. Verkenner Kamp ontving gisteren alle leiders van de politieke partijen. Ze moesten zeggen hoe ze na de verkiezingen verder willen. Na het gesprek stonden ze de media te woord. Ik heb de Verkenner gezegd dat wat betreft de VVD nu eerst onderzocht zou moeten worden. Een kabinet waarvan tenminste deel uitmaken VVD en Partij van de Arbeid. Ik heb geadviseerd om een informatie te, te starten met de tenminste VVD en Partij van de Arbeid. Ik vind dat de uitslag van de kiezer juist niet is dat die twee samen zouden moeten gaan. Niet automatisch. Van de formulering tenminste. Er kunnen redenen zijn om meerdere partijen erbij te betrekken. De verschillen zijn groot. De verschillen in stembusduiding. die ze zullen moeten overbruggen. Verschillen zijn er in dit land om over te overbruggen. Is het mogelijk inhoudelijk programmaatisch tot overeenstemming te komen? Dat betekent dat je zo verschrikkelijk veel water bij de wijn moet doen. Het zou mij verbazen als dat heel snel zou gaan lukken. Nou, Als ze tegen elkaar hebben gezegd tijdens de verkiezing dat het een ramp is voor Nederland. dan is het toch ongeloofwaardig dat ze nu als eerste naar elkaar gaan kijken. Want dan kom je in een soort grijze middenmoot terecht. Ze moeten volgens mij klare taal naar elkaar spreken. elkaar over en weer wat gunnen. Ik heb zegt dat als er meerdere partijen bijgaan, dat dan in ieder geval de SP daarbij hoort. Ik heb ook nog eens een keer duidelijk gemaakt dat het voor de VVD niet mogelijk is aan zo'n kabinet deel te nemen. Wij zullen uh, in de oppositie plaatsnemen. Het zou goed zijn als er ook uh, naar het CDA wordt gekeken. Ik ben nog steeds niet aan zet. Ik ga als enige niet uh, een CDA-VVD uh, aan de meerderheid helpen. Ik heb aangegeven dat de rol van D66 op dit moment er niet is. Dat zal ook een ingewikkelde informatie zijn. Daar kan een derde hun niet bij helpen. En dan moet je bereid zijn om verschillen te overbruggen. Er staat mijlen ver uit elkaar. Dan kun je dat beter nu uitspreken, dan dat je dat over 5, 6, 7 Weken weer ziet. Maar waar is ook dat Nederland in een ernstige crisis is... en daarom de vorming snel van een stabiel kabinet ook heel belangrijk is. En ik hoop uh, dat ze dat ook uh, snel gaan doen. Ik ga dit weekend de zaak op in laten werken... en dan uh, proberen uh, tijdig af te ronden. Dat betekent dat ik uh, 24 uur tenminste voor het uh, Kamerdebat... wat donderdag plaats zal vinden, mijn uh, uitkomst moet hebben. En ik uh, denk dat dat wel gaat lukken. Henk Kamp, optimistisch als altijd. We gaan verder erover praten met verslaggever Marcel Bril. Marcel, uh, Kamp heeft gesproken... De maar laten we eens, eens even naar het bericht uit De Telegraaf gaan. Het is misschien wel van eerder deze campagne, niet van gisteravond. Maar De Telegraaf heeft het over het eerste afspraakje. Ja. Ze kennen elkaar nog niet zo echt goed, hè, Rutte en Samson? Nee, nee, nee. Kijk, uh, Rutte die is natuurlijk al een tijdje premier... en daarvoor was hij uh, fractieleider van de VVD. Maar Samson is nog niet zo heel erg lang... Um, Leiden van de Partij van de Arbeid. En ze zijn elkaar nog niet zo heel erg vaak tegengekomen. Natuurlijk hebben ze al wel eens met elkaar uh, afspraken gemaakt. Dus ze hebben wel eens gegeten met elkaar, dat is ook uh, bekend. Maar het is niet zo dat ze elkaar al heel erg goed kennen. Ze hebben elkaar natuurlijk wel leren kennen tijdens de campagne... maar dat was vooral in televisiestudio's. <lacht> ja, en dan moest je... <lacht> jij. toch stand... niet altijd helemaal jezelf. Nee, precies. Dan moet je je eigen standpunt gaan uh, toelichten... en vooral uh, de anderen bestrijden. Dat was de bedoeling de afgelopen ja. weken. Maar ja. nu moet je tot elkaar komen. Kamp speelt daar natuurlijk een rol bij, want die gaat... Uh de bevindingen opschrijven, want hij heeft iedereen uh, aangehoord. Wordt het trouwens moeilijk voor Kamp om dat op te schrijven? Nou, het lijkt mij wel meevallen in deze fase in ieder geval. Want die gesprekken hebben erg duidelijk gemaakt... dat een overgrote meerderheid zegt... nu is het eerst aan de VVD en de PvdA. De grootste partijen zelf zeggen dat uh, ook. Zij willen kijken of een kabinet, je hoorde net al... van tenminste VVD en PvdA haalbaar is. Uh, daar laten ze natuurlijk nog wel ruimte voor een andere partij... die nog aan zou kunnen schuiven, of andere partijen. Er is nog wel een andere combinatie mogelijk zonder VVD, PVDA, SP, D66 en het CDA. Dat is wat de SP wil. Maar dat maakt niet zo heel erg veel kans op dit moment. Uh, misschien gaat Kamp na het weekend nog wat uh, gesprekken voeren met politieke leiders. Of hij heeft nu al genoeg informatie. Dat is nog even onduidelijk. Maar op woensdag stuurt hij in ieder geval zijn stuk naar de Kamer. Want dan is er een Kamerdebat uh, over de vraag hoe het verder moet. Maar nu is de boodschap aan Kamp dus al helder. Zoek één of twee informateurs die met de VVD en de PVDA om tafel gaan. Lastig nee. wordt de fase daarna pas als er echt onderhandeld moet gaan worden over een kabinet. Ja, want dan moet je over de eigen schaduw heen springen. <laughs> ja, uh, maar, daar, is weer. <laughs> precies, daar komt hij weer. Maar Marcel, uh, de vorige keer dat uh, deze twee partijen... met elkaar in één kabinet zaten, paars in de jaren negentig... Ja. toen was het toverwoord, we gunnen elkaar uh, wat. Oftewel, er werd echt uitgeruild. Er werden geen compromissen gesloten, althans niet op uh, de grote dossiers. Er werd gegund. Zal dat dit keer ook het geval zijn? Dat is wel een hele moeilijke vraag. Um, gunnen uh, is uh, fijn, als dat inderdaad ook lukt. Als je elkaar vertrouwt. Nou, We hadden het er net al eventjes over Samsung... En Rutte, die moeten elkaar wat beter leren kennen. Maar die hebben wel heel erg veel respect uh, voor elkaar. Maar er kleven wel risico's uh, aan als je gaat uitruilen, zoals dat dan heet. Hè, wat jij net al memoreerde, wat bij Paars gebeurde. Want uh, als je gaat uitruilen, ja, dan, dan gooi je uh, een heleboel van je verkiezingsprogramma uh, over de schutting. En uh, dan is het overduidelijk uh, dat je schaamteloos een heleboel uh, verkiezingsbeloftes breekt. Maar je kunt aan de andere kant ook wel zeggen, dit was zo belangrijk voor ons. Dit hebben we allemaal binnengehaald helemaal binnengehaald, zonder compromissen te sluiten. Want dat is een andere variant he, waar je voor kan kiezen. Dat je um, met z'n allen om tafel gaat zitten en dat je zegt... van nou ja we doen hier een beetje, daar een beetje. Als je bijvoorbeeld naar het ontslagrecht zou kijken... He, waar ze erg van mening verschillen, de PvdA wil daar eigenlijk niks uh, aan doen. Nou, uh, de VVD wel, dan kun je uh, het ontslagrecht een beetje versoepelen. Maar dan doen die mensen hun uiterste best... om te vertellen wat ze binnen hebben gehaald. En, en ja, dat was weer bij een ander kabinet heel erg duidelijk... bij Balken en de Bos en Rouwvoet die uh, kregen nogal wat kritiek. Uh, want de kiezer, ja, die snapt het dan niet zo heel erg goed meer... dat je allerlei compromissen gaat sluiten. Heel erg waterig, hè. Uh, nee. Niet meer duidelijk waar de één nou staat en waar de ander nou staat. En, dat was ook het kritiekpunt uh, wat Balken en de, uh, met zijn kabinet kreeg... Uh, dat, het dan, uh, dat, dat je dan in de crisis, in de crisistijd, eigenlijk helemaal niet vooruit gaat. Dat je eigenlijk niks bereikt. Dus dat zijn wel hele moeilijke keuzes die ze nog moeten maken. Ik heb nog niet de indruk dat ze daar al voor gekozen hebben... Want voor hen is het uh, nog erg wennen, ook dat ze met elkaar aan tafel moeten. Precies, eerst met wie. En Kamp moet het eerst allemaal maar eens op gaan schrijven. Zo is het. En van de week de Tweede Kamer, die erover gaat praten nadat ze nieuw zijn geïnstalleerd. Marcel, dankjewel en een mooi weekend. Dank, zelfde. Albert Heijn maakte zich deze week niet populair bij veel boeren. Supermarkt wil vanaf aanstaande maandag 2% minder gaan betalen aan leveranciers. Veel producenten pikten het niet en die kwamen in verzet. Door alle ophef stelt Albert Heijn de maatregel voorlopig uit. Albert-Jan Maat is voorzitter van de brancheorganisatie LTO Nederland. Meneer Maat, is de boosheid een beetje gezakt? Uh, nee, dat is niet het geval, moet ik u zeggen. Want ja, wat Albertijs gezegd heeft, is uh, dat ze met de bedrijven als om tafel gaan. En uh, wanneer de bedrijven aan kunnen tonen dat ze zo'n korting niet kunnen hebben, nou ja, dan willen ze erover nadenken. Maar u moet maar zo denken, ook als je een worst in uh, tien plakjes uh, snijdt, het blijft worst. Dus die korting moet gewoon van tafel. Ja. Uh, u, u gaat persoonlijk ook praten namens uh, de boeren, uw achterban uh, met Albert Heijn? Ja, wij hebben uh, maandag een gesprek met de directie van Albert Heijn. We willen dat die 2% van tafel gaat. En we willen ook dat Albert Heijn, maar ook andere supermarkten nu eindelijk eens begrijpen... dat je op deze manier niet door kunt gaan. Boeren en tuiners in Nederland investeren heel veel in dierenwelzijn in duurzaamheid. Ze zijn op veel treinen koplopers, maar dat gaat niet vanzelf. Hm. En als we met elkaar gewoon een duurzame relatie willen hebben... van een consument, de supermarkt, boer en tuinder... dan zul je met elkaar ook moeten afspreken dat uh, daar een verre prijs tegenover staat... en dat dictaten met kortingen op dat pad geen uh, pas geven. Albert Heijn zegt, nou, het zijn hele normale brieven... En, en dat komt wel vaker voor in uh, onze industrie. Ja, dat zegt natuurlijk ook wat over de gewoontes daar. Dat zijn niet onze gewoontes. En dit is niet de manier waarop je met elkaar een goede relatie opbouwt. Nee. En ook een stevige relatie waarvan je zegt van... nou, we zijn op weg naar een land- en tuinbouw die koploper wil blijven. De Nederlandse land- en tuinbouw scoort in de economie heel erg goed... want we zijn de grootste exportsector. Uh, de boeren- en tuinenseinkomens, die blijven daar gewoon wat bij achter. Nou, daar knokken we voor... En, maar wat nog belangrijker is, wij ja. zijn op, bezig op een pad waar we zeggen van in tien jaar tijd willen we meer en beter produceren met minder energie en grondstoffen. Ja, en maar, dit verdrag past a, daar niet bij. Nou zit we in een, een merkwaardige driehoekse verhouding. Want je hebt aan de ene kant uh, Albert Heijn, de, supermark de supermarkten zou ik maar zeggen. Je hebt de consumenten en je hebt de producenten. En uh, de consumenten willen toch ook wel lage prijzen. Ja, dat zou je denken. Maar... Nou, maar, ik dus weet je wat het zeker? deze week was, is uh, dat bijvoorbeeld de vakbonden FNV en CEV... ...of voor kort hun steun voor ons hebben uitgesproken. We hebben gemeld en heel veel gemerkt en heel veel reacties van uh, consumenten ook... ...dat ze dit gedrag van Albert Heijn gewoon niet acceptabel vinden. Kortom, uh, de woede hierover is niet alleen uh, kwaadheid van boeren... ...maar ook van heel veel consumenten en ook van heel veel werknemers. Je zou kunnen zeggen, de polder, als je kijkt naar de voedselproductie... ...die werkt op volle toeren. Ja, en als het dan nou maandag niet lukt, wat gebeurt er dan? Maar we gaan maandag gewoon in gesprek. Wij gaan ervan uit dat onze argumenten zo overtuigend zijn... dat supermarkten dit gedrag in de toekomst zullen nalaten. Nou, uh, aan Albert, Albert Heijn is uh, de, het zaak om ook te zeggen... van oké, okay, we halen die 2% van tafel. En dan stel ik toch voor dat wij... Wat vaker met elkaar overleg nee, ja. hebben om aan te geven. Dan u, wil, dan u wil gewoon, gewoon nog niet zeggen wat, uh, laat me zeggen wat u gaat doen uh, op het moment dat zij zeggen van nou het blijft gewoon op tafel. Maar goed, wie weet spreken we elkaar uh, maandagavond gewoon weer. We ons woord en wij gaan ervoor en maandag gaan we voor het volle resultaat. En wat ik zei, maandagavond spreken we elkaar weer. Dan horen we hoe het is afgelopen. Dank u wel meneer Maat. Dank u wel. Dwingelo is uitgeroepen tot het groenste dorp van Europa. Straks bellen we even met de trotse wethouder. Er zijn geen files, er zijn wel wegwerkzaamheden. De hele, het hele weekend zijn dicht. De A29, berg op zoom naar Rotterdam, tussen knooppunt Hellegatsplein en de Afrit Oud-Bijenland. De A58 Breda Eindhoven. tussen Hilvarenbeek en knooppunt Batadorp. De A59 Os tussen knooppunt Empel en Engelen. En de N34 Hardenberg-Emmen. De weg is dicht tussen Hogeveen en Emmen Zuid. Het is dus ja, helemaal dicht. En pas woensdag gaat hij weer open. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het Bert van Sloten. Eenzaam, zwaar buitenleven. Meer iets voor mannen dan voor vrouwen. Niet voor niets hebben sommige boeren hulp nodig bij het vinden van een vrouw. Het geldt ook voor de mannen van het Amerikaanse Alaska. Een land van vissers en ruige olieboeren. Er is een speciaal tijdschrift voor ze. Dat ze aanprijst bij vrouwen die zoeken naar een partner. Het blad Alaska Man is een groot succes. Net zoals het programma Boer zoekt vrouwen in Nederland. Wessel de Jong nu over het succes van Alaska Man. Verschillende keren besteedde Oprah Winfrey aandacht aan het blad Suzy's Alaska Man. Zo'n succes is het. Terwijl het eigenlijk niks meer is dan gewoon een luxe glossy met wat contactadvertenties. Zo'n maandelijkse catalogus van ruige Marlboro Men, het spreekt kennelijk tot de verbeelding. Vaak bij vrouwen uit de stad die hunkeren naar een eerlijk en eenvoudig leven. Maar dat gaat niet altijd goed, zo vertelt Susie Carter, de oprichter van het blad. Zoals bij de New Yorkse, die in Alaska verscheen op hoge hakken en in een mini jurk. The girls was really, really quite and very city, very New Yorker, and, uh, he was delighted. Ze zag er prachtig uit. Hij in zijn opjes en nam Mecano. Out in a canoe. and I said, Did you warn her what to wear? And he said, Oh, she'll know. Koppelaarste Karten vroeg of hij haar het juiste kledingadvies had gegeven. No, she showed up in 4-inch in high heels with a miniskirt on. Dat werkte dus niet. Alaska's mannenland. mannenland. Dat blijkt wel uit de cijfers. De verhouding vrouw-man is er 1 op 8. En op sommige plekken in het hoge Noorden is het nog erger. Zoals in Dutch Harbor. Daar is het 1 op 35. That whole day. Als daar een vrouw op hoge hakken in een jurk voorbij loopt, dan komt het hele leven tot stilstand. Het zijn vaak de moeders die zich zorgen maken over een eenzame zoon die Carter vragen om hulp. Maar zo nu en dan moet er toch echt wel wat gebeuren. wil een huwelijkskandidaat in haar blad mogen poseren. Like one guy I told him I said you really need to get teeth. Women like teeth. Een man moest ik uitleggen dat vrouwen het in principe op prijs stellen als hun man tanden heeft. Die ging dus op Carter's advies naar de tandarts. Maar iemand als John uit een klein dorpje bij Anchorage heeft dat advies niet nodig. Hij ziet er goed uit, babbelt vrolijk, maar kan geen vrouw vinden. My interests are pretty wide and pretty well rounded and so I want someone that not only is comfortable in Alaska doing uh kinda of the typical Alaskan things, getting out and camping, fishing, enjoying the outdoors. Ze moet van het outdoor leven houden, kamperen, vissen. But can also enjoy ze moet ook houden van lekker eten en zich goed kleden. En dat is niet zo eenvoudig, vertelt deze aspirant-politieman. Die erg van de berenjacht houdt. En dat geldt voor de meeste mannen in Suzy's blad: het zijn jagers of vissers. De helft ongeveer houdt wel een of andere vis omhoog op zijn foto. Does that attract women? I think they laugh more than anything. Men think it. it's very manly and it's showing their skill. I have this big fish that I'm going to give to you. I'm a good husband. Om die foto's wordt vooral gelachen. Mannen denken kennelijk dat ze zich op die manier een goede echtgenoot tonen, lacht Carter. Maar toch? Het schrikt vrouwen niet af. Carter verzekert dat bijna alle mannen die in haar blad hebben gestaan... binnen een half jaar aan de vrouw zijn. En als u nou meteen dat blad Alaska Man wilt kopen... dan moet ik u toch teleurstellen. Het is niet bij ons om de hoek bij de blademan te krijgen. Moet u echt voor naar Amerika. De reportage was van Wessel de Jong. In Windschoten woedt nog steeds een zeer grote brand in een lege winkel. In verband met de brand en de rook zijn 25 mensen geëvacueerd. Het waren bewoners en medewerkers van een behandelcentrum voor jongeren. Peter Meuleman is woordvoerder van de brandweer in Groningen. Goedemorgen, meneer Meuleman. Ja, goedemorgen. Brand is nog steeds niet onder controle? Nee, er is op dit moment geen uitbreiding van de brand. Maar er is nog steeds geen uh, zijn brandmeester gegeven. Ja, het brand was in een leegstaand pand. Maar toch is er ontruimd. Nee, dat klopt niet. Oh, dat hebben uh, wij is uh, ontstaan in een uh, leegstaande winkelpand op het ja. dak. Uh, naast, uh, naast deze winkelpand, uh, naast dit winkelpand, is een uh, jongerenopvang een jeugdopvanger van Drievesdalen. Daarvan uh, zijn vijftien bewoners, die zijn uh, gelijk ontruimd door de begeleiding. De begeleiding heeft ook uh, de alarm die zich ge ge geïnformeerd. Uh, aan de andere kant van het winkelpand uh, is een appartementencomplex... En daarvan zijn acht tot tien uh, bewoners geëvacueerd en die zijn opgevangen in een uh, nagelegen uh, pand van de buren. Ja. Uh, de, de jongeren van die zijn door de mensen van Drievesdalen zelf in crisis opvan, uh, onder onderdak gebracht. Ja. En de rest van de, de mensen die daar net iets verder vandaan wonen, die moeten ramen en deuren gesloten houden? Ja, die moeten ramen en deuren gesloten houden. En er is nog steeds sprake van rookontwikkeling. En uh, we hebben daarom ook, uh, zijn ook actief bij alle deuren langs geweest. En ook om nou, mensen aan te geven dat als ze te veel last van de rook hebben in hun woning. dan kunnen ze gebruik maken van de opvang van het gemeentehuis. Dat heeft de uh, gemeentewinstschoten zo geregeld. En er kwamen geen schadelijke stoffen vrij? Nou ja, rook is in principe altijd ongezond. Nee, maar ik bedoel die andere schadelijke stoffen waar we de laatste nee, die tijd vullen. Ja, andere schadelijke stoffen, nee. Dat, nee. nee. nee. Um, hoe lang denkt u trouwens nog nodig te hebben voor het blussen van de brand? Nou, dat is moeilijk. Het is een moeilijk uh, uh, brand. Um, ik denk dat we er nog wel anderhalve bezig zijn. Ja. Um, leegstaand winkelpand, dan ja. denk je al snel aan brandstichting. Ja, dat, dat zal nader onderzocht worden. De politie uh, zal onderzoek gaan doen naar de oorzaken van de brand... Maar dat weten we nu natuurlijk nog niet. Meneer Meuleman, ik wens u succes met het verder blussen van de brand. Dank u wel. Ja prima, dank u wel. Vannacht heeft er trouwens ook in Noord-Brabant een grote brand gewoed. Dat gebeurde in Loodse waar caravans staan. Daar is wel asbest bij vrijgekomen. Gaan we praten over de Davis Cup ontmoeting met Zwitserland. Nederland tegen Zwitserland. Vandaag is alleen de dubbelpartij traditioneel op de tweede dag. Oranje staat met 2-0 achter. Mark Brasser, goedemorgen. Goedemorgen. Missie lijkt bijna onmogelijk. 2-0 achterstand. Missie uh, lijkt onmogelijk. Ja, ze gisteren, als ze een kans uh, hadden willen hebben... nog op de, op, op de zondag, hè, om de zondag nog aantrekkelijk te maken... om dan nog in de race te zijn... Ja, dan hadden ze gisteren één partij moeten winnen. Dat had dan de partij moeten zijn van, uh, van Robin Haase... tegen Stanislas Wawrinka. Dat uh, Timo de Bakker zou verliezen van Roger Federer. Ja, dat was op voorhand uh, natuurlijk wel ingecalculeerd. Maar uh, Haase, Wawrinka, ja, dat, dat, dat, dat had hem moeten zijn. Het had hem ook wel kunnen zijn. Haase heeft uh, zeker zijn kansen gehad in die partij. Set uh, 3 en set 4 heel veel breakpoints... Nee, achter elkaar. Ja, niet in één game, maar verspreid over een paar games, maar wel op belangrijke momenten. Ja, als je je kansen niet pakt tegen een jongen uit de top 20, dan gaat hij uh, een beetje op de loop. En dan, uh, ja, dan, dan, dan, ga je eraf. En Haas ging eraf, inderdaad. 2-0 achter. Ja, het dubbel van vandaag wordt ontzettend uh, een moeilijk verhaal. Uh, Federer is hier met een missie. Die wil gewoon uh, snel klaar. Uh, Zwitserland uh, weer in de wereldgroep. En uh, dan naar huis. Of in ieder geval, hij zal morgen dan niet meer gaan spelen. Dus ik denk dat hij gewoon ook het dubbel gaat spelen zometeen. Hij komt met, wel op de baan uh, vandaag. Ja, dat, dat is wel... De, de, de, de Davis Cup-captain uh, die hield gisteren op de persconferentie nog een beetje een slag om de arm. Maar ik denk dat dat, ja, met het, uh, mist mistgordijn optrekken is het niet echt. Maar Wawrinka Federer is gewoon het beste dubbel wat de Zwitsers hebben. Olympisch kampioen van vier jaar geleden van Peking. Ik bedoel, zij kunnen goed samen dubbelen en ze willen gewoon dat derde punt binnenhalen. De boel op dag twee beslissen en dan uh, klaar. Ja, en dan hoeft hij morgen niet meer in actie te komen. Nee, dan hoeft hij morgen niet te spelen. Dan kunnen misschien morgen de andere jongens uit het team... die nog niet gespeeld hebben, die toch de hele week getraind hebben... die als sparringpartner deze week gefungeerd hebben... die worden dan beloond dat ze ook mogen spelen. En dat kan dan op de laatste dag, inderdaad. En wat zit Nederland dan vandaag tegenover? Nederland zetten vandaag tegenover Robin Hazen en Jean-Julien Royer. Tenminste, zo staat het op het schema. Zo zal het ook wel zijn. Het sterkste Nederlandse koppel wat we hebben. Royer, ja, topdubbelaar in de wereld. Halve finale US Open onlangs nog gehaald. Robin Haas dubbelt ja, niet zo heel veel met Royer. Maar ze hebben samen op Wimbledon gespeeld met Olympische Spelen. Dan was het niet zo succesvol, maar Dat ging in niet echt goed, hè? Nee, de eerste ronde eruit. En in de aanloop naartoe hebben ze wel veel samen gedubbeld. Er is wel een chemie tussen die twee. Het klikt. Um, dus ja, dat, dat is het beste wat we op dit moment hebben. Het beste dubbel. En, en dat zullen we tegenover de Zwitsers zetten. Uh, ja, de kans dat we gaan winnen. Ja, 40, 70, 35. Ja. het is moeilijk. Maar ja, we zijn Kleine. de underdog. Dat is duidelijk. Ze kunnen gewoon lekker vrijheid spelen, die jongens. En uh, hopen dat het weer net zo sfeervol is als gisteren toen er 6000 man zat. En wie weet, hè, het blijft tennis, het blijft Davis. Ja. Club, dus blijven hopen. Aan het publiek heeft het niet gelegen. Mark, dank je wel en veel plezier uh, daarbij. We horen je verslag later vandaag op uh, Radio 1. Want ik heb nog één winnaar, namelijk Dwingelo. Dwingelo heeft goud gewonnen. En uh, dat hebben ze gewonnen in de Europese groencompetitie. De plaats uit Drenthe is als groenste uit de bus gekomen. Wethouder Roelof Martens is van de gemeente Westerveld... waar uh, Dwingelo onder valt. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ja, is, uh, is dat een moeilijke competitie? Nou, ja, dat weet ik niet of het een moeilijke competitie is, maar het is een internationale jury die je dus heel uh, streng gaat beoordelen op allerlei uh, onderdelen. Ja, en als je daar als beste uh, uitkomt, dan, uh, dan ja, prachtig. Ja, en wat zegt de jury? Waarom heeft u gewonnen? Nou, uh, Dwingelo is met name een hele klassiek uh, brinkdorp met het hart uh, ligt midden in het dorp, een mooie brink. En waar je Dwingelo ook uh, verlaat, zeg maar welke hoeken, noord uh, of zuid, uh, je komt altijd in een prachtig agrarisch landschap. Of in een landgoed, of in een, bij een havenzaad langs in een nationaal park. Zo, zo hebben ze het omschreven? Zo is het uh, in grote lijnen uh, omschreven. Ja. Uh, en het is een prachtig cultuurlandschap. En was er veel concurrentie? Er waren uh, elf Europese landen uh, die waren onze concurrent en ja, daar hebben wij van gewonnen. Ja. En hoe kan je nou uh, van die landen winnen? Kent u bijvoorbeeld de kracht van, van, van de tegenstanders? Bent u wel eens in een ander dorp op bezoek geweest? Ik uh, ik ben wel een aantal keren in het buitenland geweest... maar we hebben natuurlijk van ieder land ook een prachtig filmpje gezien. Yeah. En uh, daardoor uh, kun je ze wel beoordelen... En uh, ja, uh, Dwingelo is meer authentiek, denk ik. Uh, gewoon het echte. Er, is, uh, er hoef je niet heel veel zeg maar, extra's aan toe te voegen om te winnen. Omdat het uh, het meeste is er al. En de andere dorpen, ja, dat is het meest pracht praal door uh, bloemen. Uh, ah, uh, te, ja, dus... het is authentiek inderdaad. Ik hoor ja. het al. Het is, u bent een terechte winnaar. Dan de Hollandse vraag, hè. die moet even gesteld worden. Uh, wat gaat dit u opleveren? Hoeveel extra toeristen komen er nu naar Dwingelo? Nou, wij hopen natuurlijk heel veel, maar wij gaan natuurlijk met Dwingelo in, uh, in gesprek. En zeker met de toeristische sector. Om uh, Dwingelo beter op de kaart te zetten. Zodat uh, wij er inderdaad ook van profiteren. Zeker economisch. Ja, precies. Een groot bord. Uh, beste Europese uh, plaatsen, of groenste Europese plaatsen. Dat is het mij eigenlijk. Ik dat zou zeggen, zeker, ja. geniet er vandaag vooral van, meneer Martens. Dank u wel. Tot ziens. Goed, wij zijn door onze uitzending heen, maar zo dadelijk. Mieke, met Twan Huis vandaag met de Tros Nieuws Show. Waar gaan zij het over hebben? Over een nieuw apensoort die uh, menselijk lijkt te kijken. Petra Stine komt zo ook langs over de situatie in het Midden-Oosten. Onno Blom, dat moet u ook echt even naar luisteren. Net, net na tien uur als uh, Boekeman zijn eerste optreden. En Kamerbreed begint om elf uur met Hans van Balen van de VVD... van de Partij van Arbeid Adrie Duivenstein en van de SP Tini Cox. Een soort mini-formatie aan tafel bij Magritte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 Het motoren toestel steeg donderdagmiddag op in de buurt van Phoenix voor een examenvlucht, maar keerde niet meer terug. Aan boord van het toestel waren een Nederlandse student, een Nederlandse examinator en een Amerikaanse veiligheidsfunctionaris. Er werd gisteren de hele dag gezocht in het onherbergzame gebied. Toen het donker werd, werd de zoektocht gestaakt en die gaat weer verder als het licht wordt, zo rond drie uur vanmiddag Nederlandse tijd.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 Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie van Twan Huis en Mieke van der Wijk. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de nieuwshow. Wat gaan we doen? Om 9 uur gaan we het hebben over de, het feit dat de sociologie zich nu ook al op de coalitievorming heeft gestort. Op de Rijksuniversiteit Groningen doen ze daaraan. Een onderzoeksmethode hebben ze ontwikkeld. Daarna de commotie rondom een jongetje in Hillegom van 6 dat niet meer naar school mag vanwege zogenaamd grensoverschrijdend gedrag. Daarna het handboek Oven van Karin Luiten. Want geloof het of niet, veel mensen weten niet wat ze met hun oven moeten doen. En eindelijk is er duidelijkheid over wat er precies gebeurd is... in het voetbalstadion Hillsborough, waar veel mensen omkwamen in 1989. Er is een vernietigend rapport verschenen voor de politie. En een nieuwe apensoort is er ontdekt. Om tien uur Dan komt illustratrice Charlotte Desmatons. Zij maakt een geweldig prentenboek over Nederland. Big History wordt een nieuw vak op de middelbare scholen. Tenminste, ze gaan het uitproberen in Hilversum. Onoploom voor het eerst onze nieuwe recensent uh, van boeken. En de erotische prenten van die zijn in Laren te zien. Zometeen gaan we het hebben over de integriteit van de politie. Maar eerst over ja, wat het hele nieuws over gaat. Ja, want we beginnen met de moslims, die staan op hun achterste benen. Van Jemen tot Amsterdam demonstreren ze bij Amerikaanse ambassades, consulaten en universiteiten tegen de film Innocence of Muslims, waarin wordt gesuggereerd dat de profeet Mohammed een perverse homoseksuele bastaard is. Gevolgd doden, gewonden en diplomaten die de boel proberen te sussen. Maar wanneer de tv-camera's wegdraaien van de Amerikaanse ambassades, valt te zien dat het gewone leven ook gewoon doorgaat. Dat de Arabische regio er een is die zichzelf her ontdekt. Dat is het andere Arabische geluid dat minder aandacht trekt in de media... Maar vandaag besteden we er wel aandacht aan met de Arabiste Petra Stine. Want het andere Arabische geluid is ook de titel van haar nieuw te verschijnen boek. Goedemorgen Petra Stine. Goedemorgen. Maar toch eerst over uh, alles wat nu het gevolg is van die film. We horen zojuist dat het Witte Huis een oproep heeft gedaan bij Google... om uh, de trailer van uh, het web te halen en de hele film te verwijderen. Dat is echt uniek. De, de, die film heeft een enorme impact. Wat verwacht jij wat er nog gaat gebeuren? Nou, ik, ik, Het doet me heel erg denken aan uh, de cartoonscrisis uh, in uh, 2006, waarvan ik vermoed uh, dat ook een heleboel mensen die cartoons niet hadden gezien voordat ze de straat op gingen. En dat is volgens mij met dit filmpje ook het geval. Wat er bijvoorbeeld in, uh, in, in Libië is gebeurd, in Benghazi. Er waren een heleboel mensen die die film helemaal niet hadden gezien, maar toch de straat op gingen. Heb jij die dus, wel gezien? Trouwens? Ik heb er twee seconden naar gekeken en ik vond het zo slecht. Maar Fitna is echt Oscar winning vergeleken bij dit filmpje. En dat vond ik al een soort knip- en plakwerk. Ja, en ja, wat knullig. gaat er ja, Heel knullig. Ja. Maar wat er gaat gebeuren? Ja, ik vind dat Google verhaal vind ik heel. Heel ingewikkeld. Ik ben nogal voor vrijheid van meningsuiting. en uh, Mensen mogen zich beledigd voelen en dan de straat op gaan en vreedzaam demonstreren, lijkt mij. Maar dit loopt natuurlijk wel behoorlijk uit de hand. De man die deze week uh, verbrand is in, uh, in Libië... de Amerikaanse ambassadeur, ambassadeur, die kende jij goed, hè? Ja, hij is uh, gestikt hè, door uh, rookontwikkeling. Dus ja. hij had verder... Uh, ja, die kende ik heel goed, Chris, Chris Stevens. Stevens ja. Het was, uh, ik heb gisteren college gegeven op een uh, middelbare school in Gouda... En ik vertelde, ik noemde zo de Amerikaanse ambassadeur... en er waren er gewoon vijf uh, jongeren die meteen zeiden... oh ja, die Chris Stevens. Dan dacht ik, nou... Misschien is dat het enige wat dan nog zin heeft gehad. Dat jongeren in Nederland weten dat er een Amerikaanse diplomaat was... die zich heeft ingezet voor samenwerking tussen Libië en Amerika. Waarom weten ze dat? Waarom heeft hij zo'n grote reputatie? Nou, omdat dat uh, heel erg het nieuws is geweest. Hij werd een held. En Obama en uh, Clinton die hebben hem ook enorm geroemd. Het was een Arabist. Hij was iemand die uh, in Syrië, in Egypte, in uh, Jeruzalem... eigenlijk in Saoedi-Arabië, iemand die het Midden-Oosten heel goed kende... En ja, je hoort nu de hele tijd over anti-Amerikanisme. En dat is zo ook in het Midden-Oosten. Amerika, Irak, Israël, loopt allemaal niet zo goed. Maar op individueel niveau. Ik, ik ben veel met Chris op stap geweest. In Egypte en ook in Syrië. En ja, binnen drie minuten zegt zo'n Californian... happy-go-lucky man die prachtig Arabisch sprak. En binnen de kortste keren waren ze helemaal weg van hem. Dus ja, als je een, een leuk individu bent... Uh, dat zie je nu in Benghazi ook. Aan de ene kant was er een demonstratie die heel erg uit de landhand is gelopen, waar vier mensen bij omgekomen zijn. Maar nu is er een, in Libië een sorry project gestart... waar hm. Libiërs zich verexcuseren en zich rotschamen voor wat er is gebeurd. Ik hoorde, een, uh, ik hoorde vanochtend een jongen op de radio uit uh, Tunesië... en die zei, uh, ik ben het absoluut oneens met die film. En die had ja. nooit uit mogen komen. Ik ben het nog veel meer oneens met het geweld... tegen de Amerikanen en de ambassade. Maar wat echt verontrustend is, is dat de regering in Tunesië helemaal niets doet om die demonstraties in de hand te houden. En dat lijkt het geval in veel meer Arabische landen. Ja. Hoe komt dat? Dat, dat het kennelijk uh, mag allemaal? Nou, wat je in Egypte ziet, dat land ken ik echt heel goed... is een transitieperiode. En de moslimboederschap die uh, 60 jaar in de oppositie heeft gezeten... of in de gevangenis, die moet nu in enkele een land gaan besturen. Dat gaat niet uh, zomaar. Of komt het zo goed uit? Nou, er zullen zeker elementen in de Egyptische samenleving... en bij de militairen de moslimbroederschap zijn die dat, dat, die dat vinden. Maar tegelijkertijd president Morsi, die was uh, in Brussel deze week... en die stond daar met de uh, Europese president, hè, Van Rompuy... en zei precies de goede dingen. Hij veroordeelde het geweld, hij zei we moeten diplomaten beschermen. Uh, ik maak me ernstige zorgen over die film. Z zijn die demonstraties verder omdat die film uit Amerika komt? Nou... Als we vanmorgenochtend naar Cairo gaan en het weer teruggekeerd is... zou het wel best kunnen zijn dat diezelfde jongens die nu staan te demonstreren... in de rij staan om een visum te krijgen. En dat vond ik wel mooi op Twitter. Van Als we nou het omkeren en die 500 mensen die er staan zeggen... willen jullie een green card hè, om in Amerika ja, te gaan ja. wonen... willen waarschijnlijk de meeste mensen daar gaan wonen. Dus het is heel complex. Ik, denk dat het... ik heb vanochtend nog even een filmpje gezien op BBC... en dan zie ik gewoon heel veel tieners... Het is heel veel onrust, het is heel veel ontevredenheid. Die revolutie heeft nog niet echt vruchten afgeworpen. Mensen zijn gefrustreerd. En dan is het net, ja, wat doe je met een lucifer, hè? Je kunt er een open hart mee aansteken... en je kunt er dingen mee in de fik steken. Wat dus kan het wordt misbruikt. Ja. Wat kan de Verenigde Staten nu nog doen? Nou, ik denk dat ze niet zo heel veel kunnen doen op dit moment... vanwege hun eigen binnenlandse situatie, die verkiezingen. Uh, er wordt al gezegd we, op, dat dit grote invloed gaat hebben op de verkiezingen. Als dit doorzet en Hillary Clinton, de minister van buitenlandse Zaken... en de president kunnen het niet onder controle krijgen... en hoe zouden ze het moeten doen? Want ze gaan er niet over. Dan ze gaan gaat, er niet over. Nou, en, en, je, en je zag dat Obama heeft vorige week gezegd... Egypte is geen vriend, maar ook geen vijand. En nou, dat is, dat is wel raar voor mensen. dat die eerst, De Amerikanen hebben eerst dertig jaar lang die verschrikkelijke dictator Mubarak gesteund. En nu hebben ze... Zelf tot democratie opgeroepen en dan gaat de Amerikaanse president zeggen... nou, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe we jullie nu nog zien. Ja. Dus wij, dat... wij hebben nu het idee dat iedereen daar aan het demonstreren is... maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, als je de camera's omdraait, uh, ja, 20 miljoen mensen. Ik heb gisteren met wat mensen zitten sms'en en zitten bellen in Egypte... en die zaten gewoon in restaurants te eten. Ja, ja, daar gaat het, je boek over, het andere het, Arabische geluid. Ja, de andere kant, hè? hoe kun je 360 graden kijken... Moet je af en toe omdraaien. Want hoe, dus natuurlijk, je timing is voortreffelijk enerzijds. Want je publiceert het boek volgende week... op het moment dat, dat het weer helemaal in het nieuws is. Van de andere kant kun je je afvragen... Ja, jij moet dus opboksen tegen het geweld wat we nu zien op televisie. En daaruit blijkt voor heel veel mensen dan... omdat we maar een klein deel zien... dat het één grote chaos en puinhoop is. Jij zegt, nou, zo ik, is het niet. Nou, ik vind eigenlijk dat we de meerdere werkelijkheden moeten laten zien. En natuurlijk maak ik me heel erg bezorgd over het geweld. Ik bedoel, een van mijn beste vrienden is erdoor omgekomen. Maar in zijn nagedachtenis weet ik dat hij zou zeggen van... ja, maar we moeten juist laten zien waar we mee kunnen samenwerken... waar de mensen zijn die vooruit willen. De lichtpuntjes, mensen die hoop en vertrouwen uitstralen. En daar ben ik naar nou op zoek gegaan. Om inderdaad een verhaal ernaast te zetten. En niet te zeggen van de mensen die ongerust zijn hebben geen gelijk. Ja. In je boek beschrijf je onder andere de kunstsector. Het ondernemerschap, social media. Laten we even luisteren naar een klein fragment uit de documentaire. The Noise of Cairo. Waarin die opbloeiende kunstsector wordt getoond. After the revolution. Uh, more and more. Um, people are being attracted to this city, to this volcanic city. It's been a, a real uh, roller coaster on, in, in every sense. So, you know, there are days when it's up, there are days when it's down. What happens at this moment in time, you know, literally as I'm speaking to you, it can be different in half an hour from now. Ja, is dat typerend voor een ander Arabisch gelijk? Nou ja, er is een beroemde Egyptische auteur, Alala Aswani... die heeft een boek geschreven dat de Jacobian Building het Jacobian heet. En die zegt van wij Egyptenaren hebben veel te veel behoefte aan lol. We laten ons echt niet tot een islamitische republiek omvormen. En een, een, een vrouw waar ik in het hoofdstuk kunst is meer dan zuurstof ja. over schrijf... Basma, die is directeur van een cultureel instituut. En die heeft in een park naast de Islamitische Universiteit, een heel groot theater gebouwd. Nou, daar ga ik heel vaak naartoe. Ja, en als je dat ziet, en dat zal vanavond ook zo zijn... Hè, de camera's staan op de Amerikaanse ambassade... maar als je met de camera's twintig minuten in de taxi zit... en naar het Azhar-park gaat, dan zie je jonge mannen, vrouwen... met vliegers, met ballonnen, met de kinderen stoeien... en die gaan naar een concert en hebben lol. En Basma Al Husseini zegt... mensen hebben eigenlijk de afgelopen dertig jaar alleen maar in de moskee een plek gevonden waar ze naartoe konden. Zij is nu bezig met een cultureel centrum, een islamitisch Cairo en zegt dat als je mensen een alternatief biedt... dan kunnen ze ook pas gaan veranderen. Maar je denkt dat Tunesië en Egypte... dat zijn landen die voor, ook voor een groot deel afhankelijk zijn van toerisme... Nou, daar gaat geen Amerikanen toe natuurlijk op dit moment. Nee, dat begrijp ik heel goed. En dat is natuurlijk ook heel zorgelijk. En ik denk ook dat die toeristenindustrie... Uh, zal sowieso op een andere manier moeten gaan opereren. Waar ik me altijd heel erg zorgen over maak... is die, uh, die chartertours, 300 uh, dollar of 300 euro, all-inclusive. Uh, nou, daar worden die Egyptische werkers ook niet heel veel beter van. En daar heb ik ook een hoofdstuk over geschreven... Het andere Arabische geluid. Mensen die op een duurzame manier proberen... Ja, de economie weer op te krikken. Ja. En je schrijft ook dat er. Uh, een, een, een ontmoeting met zo'n salafist. Ja. Zo'n man met zijn grote baard. Terwijl je. ja. Je beschrijft hem eigenlijk als een heel vriendelijk iemand die heel erg bereid is juist om met andere mensen samen te werken. Nou, ik vermoed wel dat hij een, een uitzondering is, maar okay, soms je maar moet toch. je ook naar lichtpuntjes gaan. Nou, ja. ik ben op een gegeven moment ook groep... een hele Een salafist in een hippe spijkerbroek. Uh, bij ja. van ja. Maar nou ja, dat is iets waar Chris Stevens, die Amerikaanse ambassadeur, zich uh, zijn hele diplomatieke carrière voor heeft ingezet. En ik ben zelf natuurlijk ook voormalig diplomaat. Uiteindelijk geloof ik dat het echte antwoord op geweld niet uh, meer geweld is, maar uh, ja, toch die oversteek maken. En dat is niet altijd makkelijk als je met mensen praat, die een totaal ander wereldbeeld hebben. Ja, maar zijn die, die mensen hè, die jij beschrijft, die lichtpuntjes... Hè, die, die kunstenaar, die, die, die, die salafist in zijn spijkerbroeken... ondernemers, eh, die vrouwen waar je het net ja. over had... zijn dat de mensen die de toekomst gaan bepalen? Dat is natuurlijk de grote vraag. Dat zou je willen. Ja, dat zou ik willen. En uh, ik denk dat het tot nu toe... Uh, ik, ik, het gaat over zuurstof, hè? Ik gebruik op een gegeven moment het beeld van de Canaries in de Kolenmijn... Uh, ja, de mensen die uit Limburg komen, die kennen ja, die dus verhalen. Ken je dat. Van ja. dat je, doordat Canaries blijven doorfluiten weten dat er genoeg zuurstof is. En het is absoluut waar dat dit minderheden zijn. Maar als zij zuurstof hebben, krijgt de rest van de samenleving ook zuurstof. Dus ja, daar wil ik me wel voor blijven inzetten, dat er aandacht voor blijft. Ja, houdt ontzettend van die regio, uh, natuurlijk. Dat blijkt uit alles. De liefde voor de mensen en voor de landen. Dat, dat bespreek je en dat beschrijf je. Maar hou je rekening met het uh, rampenscenario Dat het helemaal de verkeerde kant op gaat, dat zo'n film... Zoals je nu ziet, ja, wat, wat is het nou helemaal? Er is alleen nog maar een trailertje verschenen... en mensen gaan de straat op en een van je vrienden is dood... en er blijkt een nieuwe revolutie aangebroken. Hou je rekening met het omgekeerde scenario... dat het teruggaat naar de donkere tijden? Nou, het omgekeerde scenario hebben we net de afgelopen 40 jaar gezien. Wat we nu zien is de prijs van de dictatuur. En dat zal echt nog misschien wel 10, 20 jaar duren voordat dat... Uh... Nou, Egypte of Syrië lijken op een land zo'n beetje tussen België, Hongarije en Polen in. Hè? Stel dat dat zou lukken, dan is het al heel wat. Dus daar ben ik heel realistisch in. Maar terug naar af, daar geloof ik niet in. En wat ik, waar ik echt wel boos over word, echt boos boos... is dat afgelopen zomer zijn er 10.000 mensen omgekomen in Syrië... maar wij waren met de Olympische Spelen en het Europees Voetbal bezig. En nu zijn er rellen waar ik me zorgen over maak. En in één keer is er weer heel veel aandacht. En er is nu op Twitter een, uh, een nieuwe hashtag... Assad's blasfemie, zeg maar Assad's godslastering. Want, nou, de afgelopen maanden in augustus zijn er 3000 mensen omgekomen in Syrië. En het verhaal wordt niet meer verteld. Dus ja, ik maak me zorgen. En tegelijkertijd vind ik ook dat mensen die willen dat het echt vooruit gaat, dat die aandacht verdienen. Petra, Stine, ontzettend bedankt voor je komst hier. En je boek, Het Andere Arabische Geluid. <kijst> Dat ligt vanaf 21 september in de winkel. De Internationale Dag van de Vrede is dat. Lees dat boek dus. En voor meer informatie, ja. kijk op onze website nieuwshow.nl. Dankjewel. Graag gedaan. De politie is de sterke arm van de overheid. Burgers moeten er blind op kunnen vertrouwen dat zij de belangen van de rechtsorde dient. Daartoe heeft de politie de beschikking over vergaande bevoegdheden, waaronder het geweldsmonopolie. Toch liep het imago van die kreukvrije, onberispelijke agent deze week een deuk op. Toen bleek dat in de woning van een rechercheur in Kekerdom zich een hennepplantage bevond. En dat niet alleen. In zijn woning trof de politie drie doden aan, onder wie de politiebaas zelf. En daarbij is ook nog geschoten met het dienstpistool. Over het belang van integriteit bij de politie praten we met Mark Jacobs. Hij is oud-politiecommissaris en tegenwoordig lector integrale veiligheid aan de Torbekken Academie in Leeuwarden. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, Moet niet... er van mijn uitgever aan bijvoeg ook nog schrijven? Schrijven. Ja, dat nog. Maar politieromans? Politieromans, ja. Mag u zo wel noemen. Oké. Okay. We hebben een nieuwe nou, buitje in de studio. Daar gebruik ik al mijn ervaringen in uh, okay. om uh, ja. actuele misstanden aan de orde Maar goed, dan weet u als geen ander dat niets de menselijkste politieman vreemd is. Nee, het zijn net mensen, politiemensen. Ja. Maar uh, is, is dat de conclusie als je als een agent in zijn woning Hennep uh, blijkt uh, nee, te Nee, dat is natuurlijk niet de conclusie. Het is alleen, uh, laten we vooropstellen dat daar zich een diep menselijk drama heeft afgespeeld. Dat we ook niet precies weten wat er gebeurd is. Uh, vandaag ook weer een hele pagina in de Telegraaf... waarin druk gespeculeerd wordt over de meest woeste scenario's. Dat is oh. allemaal nog niet duidelijk. Er zijn drie doden, er is geschoten, dat weten we. Maar wat er precies, waarom het gedaan heeft... dat zal natuurlijk de komende weken maanden pas aan het licht komen. Er is iets meer bekend, hè? Dat geschoten ja, is, al er is met geschoten. een dienstpistool? Ja, dat is met een dienstpistool geschoten. Maar nog, nog weet je niet precies wat er dan gebeurd is, Wie er geschoten heeft. Er wordt van alles en nog wat geroepen over deze zaak. Ja, maar het is, een, een detail is dat die regisseur al maanden thuis zat. Hij zat al maanden thuis maar met had een blessure Hij had ze die, kniep niet, niet, had die niet mogen hebben, dat is allemaal waar. Ja. Uh, wat, wat ik altijd heel ingewikkeld vind aan dit soort zaken... is dat er af en toe incidenten naar buiten komen. Dat zou natuurlijk niet mogen. En dit is natuurlijk een hele, is een hele trieste en een hele zwaarwegende... Maar moet je dat dan onmiddellijk, zoals u doet, ook uh, terug laten wegen naar de politie zelf? Het is één incident, uh, er zijn uh, 45.000 45 mensen bij de politie werkzaam... Ja. En daar zitten rotte appels in de mand. Ja, dat ja. is helaas zo. Ja, maar Kuit goed, voorkomen, u, u vindt dat volgende. er dan maar helemaal geen aandacht aan besteden ja, moet niet. worden? Natuurlijk niet, u moet er veel aandacht aan besteden. U moet er ook vooral lering van trekken. Ja. Maar uh, uh, zo, die twee andere vermoorde mensen... die bleken hun woning te huren van een andere agent. Ja, ja het is een heel, uh, ik kan er zo'n boek over schrijven, meneer ja. Jacob. Het gaat ja. ongetwijfeld gebeuren, uh, maar die die ik denk dat uh, de heer Van der Heuvel... <laughs> dat eerder zal doen dan ik. Okay. Zo van de Heuvel van de Telegraaf bedoel ik? Vermoed ik, ja. ja. ja maar kan die, die agent dan wel gewoon blijven functioneren, vindt u? Nou, dat ligt eraan. Ik bedoel, ik ken de zaak niet. Ik weet net zoveel als wat er in de krant staat, wat dat betreft. Mm. Het, vermoeden, het vermoeden is van niet. Maar uh, en dat is ook maar speculatief, natuurlijk. Oh ja, u zei net, want dit is een incident, maar het is natuurlijk wel vaker aan de hand dat er iets met politie-mensen niet, niet helemaal pluis is, toch? Dat u hebt zelf wel eens, ja, ja, zeker. zelf als plaatsvervangend districtchef in de regio is nog te maken gehad met feestvierende agenten die zich erbuiten gingen aan excessief ecstasygebruik. U heeft het huiswerk goed gedaan, dat is enige <laughs> jaren geleden en helaas kwam dat inderdaad voor dat wij toen geconfronteerd werden met een, een, een, een collega die overleed aan een overdosis ecstasy... en een andere collega die diep in coma raakte. Nou, dat heeft natuurlijk de zaak ook behoorlijk opgeschud. Welke rang collectie... hadden die agenten? Wat zegt u? Welke rang hadden die agenten? En de ene werkte bij de serviceafdeling en de andere was uh, agent, zeg maar motoragent. Hm. Maar goed, maakt het uit wat een agent in zijn vrije tijd doet? Ja, natuurlijk. Als we dan maar eens wat algemenere vragen ja, gaan dat, stellen. dat maakt zeker uit. Op het moment dat een, een, een politiemens, man, vrouw zeg maar, de eed aflegt of de belofte zweert... Hè, op het moment dat je in dienst treedt... dat betekent dat je vanaf dat moment moet voldoen aan een hogere morale, een hogere morale standaard dan gewone burgers. Dat betekent dus ook dat als je het uniform uitdoet en naar huis gaat... dat je dan je nog steeds moet gedragen volgens, uh, volgens het integriteitsstituut van de politie. Dat betekent bijvoorbeeld heel concreet, je mag geen bijbaantjes hebben. Het is verboden om bijvoorbeeld taxichauffeur te zijn of uh, in horeca te werken of bij recherchebureaus te werken of dat soort werk te doen. Moest u dat vaak in herinnering brengen bij uw korps en bij de leden van het korps van jongens, dit zijn de regels? En... Soms, ja, ja. soms. Kijk, mensen die, die, wat ik al zei, het zijn net mensen die komen in allerlei situaties terecht. En zeker waar het in, waar het in de burgermaatschappij, zal ik maar even noemen, grijs is. Mm -hmm. Noem maar het voorbeeld, u noemde dat net zelf, van het ecstasy -gebruik. Ja. Um, uh, dat wordt min of meer gedoogd. Hè. In die tijd was het zo bij house parties, uh, Daar kon je je pillen ook zelfs laten testen. Of ze wel juist waren of goed waren. Of je niet de rotzooi zat te slikken. Maar de echte, het echte spul. Dus er werd min of meer gedoogd. En daar waren wel discussies over. Ja, maar in mijn vrije tijd mag ik toch doen wat ik wil. Nee, je mag niet in je vrije tijd doen wat je wil. Op het moment dat ecstasy op lijst 1 van de opiumwet staat. en je In je dagdagelijkse uitoefening van je bediening, zo dat het zo deftig heet. Dat soort mensen die niet in bezit verhandelen enzovoort mogen. Hebben. Terwijl je ook zou kunnen zeggen: agenten en rechercheurs komen vaak in extreme situaties terecht. waarbij ze met geweld te maken krijgen. Zeker. Die moeten misschien bij uitstek in hun vrije tijd eens even lekker stoom af kunnen blazen. Nee, nee, nee, nee. nee. Ja, dat, zou, dat, zou, ja, dat kan. Dat kunnen ze in de sportschool doen. of ze kunnen op een vechtsport gaan. Dan kan dat allemaal. Maar ook agenten en rechercheurs. die worden ook volgens bij wet. aan de zogenaamde garantenstellung gehouden. met een prachtig Nederlands woord. Dat betekent als zij bijvoorbeeld in hun privéwijk, privéleven geweld gebruiken... niet in de sportschool zijn, maar bijvoorbeeld in een snackbar... om ze niet snel geholpen worden, of, dat ze dat zwaarder aangerekend zal worden. Of thuis. Of thuis natuurlijk, vanzelfsprekend. Ja. Dan zal ze dat zwaarder aangerekend worden. Ziet u vaker dit soort incidenten op de radar verschijnen... van politieagenten die toch over de streep gaan? Vaker dan wat dan vroeger? Nee. nee, volgens mij is het een beetje van alle tijden. Nou ja. en wat ik al zei, het zijn mensen ook, zij rijden af en toe een scheve schaats. Ja. En kan je dat helemaal voorkomen? Nee, moet je er alert op zijn? Ja. Vorig jaar was er ook nog ophef rond een Rotterdamse politiecommissaris. Ja. Die had te veel gedronken ja. en die was met zijn vrouw naar huis gelopen. Die vrouw die viel ja. en toen dacht hij, nou, ik moet het toch maar ophalen naar het ziekenhuis brengen. Ja. Ja, dat mocht ook niet. Nee, natuurlijk mag dat niet. Terwijl dat wel <laughs> nou heel begrijpelijk is. Nee, dat is, ja. Het is wel begrijpelijk. Nee, dat je maar goed, denkt... op, op dat moment sta je voor zo'n situatie. Hij was zwaar beschonken. Ja. Hij was zwaar beschonken. Je kunt de keuze maken. Ik bel een taxi, ik ben een ambulance, ik bel een collega. Op dat moment, als die niet beschikking zijn, dan maak je die keuze... en dan heeft hij toevallig de verkeerde keuze gemaakt. Dat betekent... Uh, niets minder dan dat, dat hij de consequenties van die keuze ook moet dragen. En dat heeft hij gedaan. Maar dan nog iets anders. Uh, vorige week bepaalde de rechter dat de politieagenten mag ontslaan... die structureel niet in staat zijn om hun schulden af te lossen. Ja. Maar dat is toch een misdrijf als je schuld hebt... Uh, nee, op zich niet. Overigens, uh, altijd feiten omstandigheden. Het gaat niet om een hypotheekschuld of een schuld bij een, uh, bij een, uh, bij, voor een studieschuld. Gokschuld. Uh, uh, dan wel. Hè. Kijkend naar een situatie, wat iemand keer op keer op keer blijkt zijn schulden niet te kunnen betalen, loonbeslag wordt en er zijn heel problemen daarover. Dat dan betekent dat iemand kwetsbaar is geworden. Kwetsbaar en een risico. Hè. Zeker, want politieagenten gaan... Chantabel. Chantabel, absoluut. Op alle mogelijke manieren klaarblijkelijk. Eh, omgaan met gevoelige informatie waarvan je niet wil dat ze in vreemde handen vallen. En dan is iemand zo'n groot risico geworden dat je dus kan zeggen van... nou, dan hoor jij niet meer bij het korps thuis. En dat vind ik terecht. Grappig is, ik heb deze discussie ook gisteren... ik geef ook les, zou u op de Torbeck Academie. Daar ja. komen veel politiemensen. Ook met politiemensen hierover gesproken en gevraagd... wat vinden jullie nou van? Hè? Dag en dag in de praktijk? Nou, ze waren het er heel het mee eens. Dat hoeft ook. Dat mag ook niet voorkomen. Ja. Zeg ik maar even terug naar met het, het ontslag bedoel ik. Als we terug gaan naar het begin van het verhaal, keekel om de hennepplantages en ja. de doden. Um, iedere politieman die komt natuurlijk op een zeker moment in aanraking met criminelen die heel snel heel veel geld verdienen. Zeker. En dat is hier waarschijnlijk aan de hand. Je kunt er snel geld verdienen met een hennepplantage en een veel hoger salaris genereren <lacht> dan het politiesalaris. Het is uw scenario, maar het nou ja, zou kunnen. Dat ja. is het scenario natuurlijk, want iedereen wil kennelijk veel geld verdienen en u mensen zien natuurlijk ook vaak dat dat op een hele simpele, weliswaar illegale manier kan. Zeker. Dus je komt regelmatig in de verleiding. En het politie salaris is niet erg hoog. Dus ja, er is een zekere vorm van verleiding. Wat je moet doen... Je vooral... kijkt erbij alsof u het zelf ook wel eens uh, hebt meegemaakt. Nou, dat is een verkeerde vervolgplek. Ik kan het niet zeggen, heeft overwogen. Ja. <laughs> ik zeg, wat heeft hey, dat wel u wel in de, de eigenlijk aan klont Ik heb wel een hele grote zolder, maar daar staat alleen maar rommel op. En ja, kakt, niks, kakt er zeker. Nee, dat zelfs niet. Nee, maar goed, natuurlijk kom je in de verleiding. En uh, wat verstandig is, dat je... Als mag dat ik u de gewetensvraag stellen? Natuurlijk mag u dat. Heeft u ooit een, gegeven, een moment uh, gehad waarop u dacht? Ja. Waarop ik dacht wat? Dat is wel heel snel. Ik kan hier heel snel geld verdienen. Nou, helaas voor u niet. Mijn vrouw die heeft het er wel eens over. Die verwijt mij nog een dienstklopper te zijn. Ook. <laughs> Ik was zelf niet in staat of bereid om ja. een zwarte werkster te betalen. Ik kan u nagaan. Oké, okay, nou gelukkig schrijft u boeken uh, en uh, misdaadromans. En misschien dat u daar dan heel rijk van gaat worden. Dat zou mooi zijn. <laughs> uh, mijn laatste boek komt binnenkort uit. Mocht ik nog even roepen? De laatste Rembrandt ligt binnenkort in de winkel. God, u wat steenrijk. We spraken met oud-politiecommissaris Mark Jacobs... over het belang van integriteit onder politiemensen. Ontzettend bedankt voor uw komst naar de ja, studio. Goed, uh, zometeen gaan we verder. Om negen uur dan gaan we formeren met de Rijksuniversiteit Groningen. Ja, de wetenschap heeft zich er ook op gestort. In het jaar van de historische buitenplaatsen... zijn we in Kasteel Groeneveld in Baart.